Reputatiecoaching Podcast nummer 65. Gisteren ben ik weer een jaar ouder geworden, dus ik heb deze podcast afgelopen zaterdag grotendeels samengesteld. Natuurlijk doet dat niets af aan de kwaliteit en het nieuwsgehalte, want ik breng je sowieso bijna altijd actueel nieuws waar ik de afgelopen week tegenaan ben gelopen. Een belangrijk nieuwsbericht uit de media van afgelopen week is natuurlijk wel dat het populaire WhatsApp is overgenomen door Facebook. Daarover zometeen meer. Het tweede onderwerp voor vandaag is over een video van Google Glass die ik afgelopen week heb gemaakt en die vandaag live komt. Verder is de nieuwe Google Maps nu eindelijk uit de betafase en kun je 10 gigabyte opslagruimte in de cloud van Microsoft krijgen. Ik heb weer een leuke video van Matt Kutz waarin hij vertelt wat er zou gebeuren als Google helemaal geen gebruik meer zou maken van backlinks in het algoritme...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 Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag om bijvoorbeeld je online reputatie als glaskunstenaar, edelsmit, dichter, milieuconsulent, voedingstechnoloog of wat dan ook te verbeteren. In deze podcast noem ik een aantal sites en video's en verwijs ik naar die verschillende artikelen. De links naar al deze content en de volledige transcriptie van de podcast vind je op www.reputatiecoaching.nl Je kunt de podcast niet alleen rechtstreeks beluisteren op www.reputatiecoaching.nl maar ook op zowel iTunes als op Stitcher. Surf hiertoe respectievelijk naar www.reputatiecoaching.nl iTunes of naar www.reputatiecoaching.nl Stitcher. Mocht je de podcast in een andere podcatcher of podcastplayer willen beluisteren, dan kun je op de feed feed.reputatiecoaching.nl reputatiecoachingpodcast abonneren. Al deze links vind je ook in de show notes van deze podcast als mede op de website. Dan nu over op de onderwerpen van vandaag. Afgelopen maandag was ik op een avond van hashtag SMC055, de social media club in Apeldoorn. Hierover heb ik snel s'avonds na aflopen storyfy board gemaakt en je een artikel beloofd. Helaas ben ik nog niet aan dat artikel toegekomen omdat ik erg druk was met een aantal mensen en bedrijven helpen met content marketing, verbeteren van de vindbaarheid en het verhogen van hun online reputatie CQ-autoriteit. Want afgelopen week heb ik weer wat mensen en bedrijven kunnen helpen met hun online reputatie en vindbaarheid te verbeteren en stukken content marketing. Zo gaat de website van pedicure passion for feed Voetverzorging uit Roosendaal op korte termijn live. Als gevolg van omstandigheden die niet relevant zijn voor deze podcast... is de livegang hiervan een beetje vertraagd. Maar zoals je wellicht weet heb ik in het verleden die site... in een aantal instructievideo's gebruikt om te laten zien... hoe je een bedrijf aanmeldt in diverse social media sites en directories etc. Hierdoor zijn er al veel citations of bedrijfsmeldingen voor deze site... die nu uit de Under construction stijgers komt. Een van de laatste aspecten die net voor het weekend nog zijn ingevuld... waren Google Publishership en Authorship. Marco, de webmaster van passion for feed nam hierover contact met mij op... ...omdat hij het niet werkend kon krijgen in het WordPress-template... ...dat hij zelf had ontworpen. Hij stuurde mij de mail... "Hey Eduard, ik zit waarschijnlijk veel te moeilijk te zoeken... ...maar ik heb geen idee hoe ik het Google Authorship... ...slash Publishership moet claimen. Kun je me op weg helpen? Groet Marco. Dus verwees ik hem naar de instructievideo... ...die ik een tijdje geleden heb gemaakt... ...over het instellen van Google Publishership... ...en Authorship in WordPress. Daarmee is het Marco binnen no time gelukt. Hij stuurde me vrijdagavond een paar uur later... ...een mailtje met de tekst... ...Eduard je bent geweldig, volgens mij heb ik het voor elkaar... Groetjes Marco. Nu gaat het mij niet om geweldig zijn, maar om mensen te helpen. Mijn motto is dan ook, delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Zelf ben ik niet te bedenken van deze uitspraak. Ik heb hem ooit eens ergens gehoord of gelezen en hij sprak mij enorm aan. Nu ben ik even gaan zoeken op internet en stuitte op een artikel op sync.nl uit 2009 met de gelijknamige titel, delen is het nieuwe vermenigvuldigen. 2009 is volgens internetmaatstafel weer bijna in het stenen tijdperk. Maar die uitspraak blijft wat mij betreft dus wel waar. In het Nederlands hebben we het gezegd: de wie goed doet, goed ontmoet. Die komt wellicht het meest in de buurt. In de hedendaagse opvatting over content marketing is het echter inmiddels een gevleugelde uitspraak. Het blijkt namelijk dat als je waardevolle content en kennis gratis en belangloos weggeeft, mensen jou of je bedrijf snel gaan zien als een autoriteit. De reden dat je het prima gratis kunt weggeven, is dat je vrijwel alle kennis die goeroes en coaches, inclusief ikzelf, die ze verkondigen, enig zoekwerk gewoon op internet kunt vinden. Zelf hecht ik ook waarde aan transparantie. Daarom neem ik ook bijna altijd links naar de bronnen van mijn nieuws op in de show notes. Die kennisvergaar is vaak niet het probleem. De reden dat er werk is voor mensen die die kennis delen, is dat ze deze kennis in de praktijk kunnen toepassen en daarbij bogen op ervaringen waarmee ze jou dan nog specifieker en gerichter kunnen helpen. ICT Dienstverlener Ordina organiseert op 13 maart in Nieuwegein het Ordina Glass Contest. Zoals de titel al suggereert speelt de Google Glass hierin de hoofdrol. Als je meer wilt weten over Google Class of als je een goed idee hebt voor toepassingen van Google Class in de praktijk, dan moet je je zeker voor inschrijven. In de show notes heb ik een link opgenomen naar de site van Odina waar je er meer over kunt lezen. Je vindt de show notes op www.reputatiecoaching.nl Mijn rol bij de totstandkoming van deze video was vooral om te laten zien dat je met geringe middelen, namelijk een paar fotocamera's met videomogelijkheid en een iPhone, met daaraan de standaard headset en microfoon, toch een aardige video kunt maken. Natuurlijk hebben we de video van Google Class er ook in verwerkt. Deze hele video komt, als alles goed gaat, later vandaag live op het YouTube kanaal van Ordina. Verder was ik afgelopen week bezig met het geven van diverse adviezen en presentaties over content marketing en social media aan een drietal standaardse praktijken in Gelderland. Mijn taak daarbij is duidelijk maken hoe je als standaardse praktijk beter op de kaart kunt zetten en vooral hoe je je kunt onderscheiden van de collega's op alle social media en kanalen die voorhanden zijn. Binnenkort heb ik hier meer nieuws over. Dan werd afgelopen week bekendgemaakt dat Facebook voor het astronomische bedrag van 16 miljard dollar... ...omkekend iets meer dan 12 miljard euro, de immens populaire instant messaging app WhatsApp heeft overgenomen. Facebook heeft in elk geval verkondigd dat er geen reclame in de app zal komen... ...en ze ook gewoon door zal gaan met de ontwikkelingen aan Facebook, de Messenger app. Het lijkt er dus niet op alsof op korte termijn WhatsApp gekoppeld wordt aan Facebook. De vraag is dan ook wat de achterliggende beweegredenen zijn om zoveel geld uit te geven aan een app terwijl ze niet voornemens zijn om de gigantische gebruikersgroep... van meer dan 500 miljoen aan hun eigen platform te koppelen. Ik las ergens dat Facebook hiermee mogelijk wil voorkomen... dat om het even welk ander social media netwerk ermee aan de haal gaat... om zo haar community in één klap gigantisch uit te breiden. FTC, de Amerikaanse waakhond voor het bedrijfsleven... moet nog wel goedkeuring geven aan deze megadeal. Als gevolg van de overname van WhatsApp door Facebook... krijgen veel mensen opeens de kriebels nu ze beseffen... dat Facebook op deze manier wel heel veel informatie en dan vooral privéinformatie in de vorm van berichten en dialogen over hen in haar bezit krijgt. Dit stuurt veel mensen tegen de borst en dus besloten de afgelopen dagen al enkele miljoenen mensen... om WhatsApp te verruilen voor een andere instant messaging app. Zelf behoor ik ook tot die groep van WhatsApp verlaters. Ik heb in alle actieve chats aan mijn contacten gemeld dat ik overstap op de app Telegram... en dat ik binnen afzienbare tijd WhatsApp van mijn iPhone 5 zal verwijderen. Ook in de Telegraaf was hij afgelopen week een artikel over te lezen met de titel... Telegram lijkt opeens HET alternatief voor WhatsApp. Is de app echt veiliger? In dit artikel wordt onder meer het volgende geschreven. Telegram heeft geen verdienmodel. Een van de medeoprichters, Pavel Durov, die eerder V-contacten, het Russische Facebook begon, zorgt voor de financiën. Geld heeft hij door de verkoop van V-contacten aan een Russische zakenman. Als het geld op is, dan wil Telegram aan zijn gebruikers vrijwillige donaties vragen. De app Telegram kun je op de iPhone en andere telefoons ook gratis downloaden vanuit de App Store. Het voordeel van Telegram vind ik dat berichten volgens de makers end-to-end -end versleuteld zijn als je versleutelde chat opent. Dan kan niemand ze onderscheiden en afluisteren, zeggen ze. In het artikel in de Telegraaf kun je zien dat dit nog bezien moet worden, want de makers van Telegram hebben een eigen algoritme gebruikt, hetgeen volgens specialisten juist weer een gevaar is, omdat het mogelijk stukken sneller te kraken is door inlichtingendiensten. Op de site unhandledexpression.com kun je een hele analyse lezen over MT-proto, de versleuteling van Telegram. De toekomst zal het leren of deze encryptie binnen afzienbare tijd wordt gekraakt. In elk geval komt inhoud van mijn chats voorlopig niet bij Facebook. Maar wat ik een verademing vind is dat de Telegram app flitsend werkt, veel sneller dan WhatsApp en kun je er ook nog eens grotere bestanden mee versturen. De maximale omvang van het te versturen bestand is 1 gigabyte. Een laatste gimmick van Telegram is dat je berichten die je in een versleutelde chat verstuurt een maximale levensduur kunt geven. Als je dat doet, dan vernietigen ze zichzelf automatisch na de ingestelde tijd nadat ze door de ontvanger zijn gelezen. En wat ik prettig vind is dat er ook desktopversies van Telegram zijn voor Mac OS X, Windows en Linux. Daardoor kan ik langzamerhand terug naar één inbox voor al mijn instant messaging. Zo zal ik dus binnenkort WhatsApp verwijderen en ga ik proberen het instant messaging gebruik via Skype te minimaliseren. Natuurlijk blijf ik ook wel actief op Twitter, maar dat zie ik iets minder als instant messaging dan WhatsApp of dan nu Telegram. Over Skype gesproken. Sinds je je desktop niet meer kunt delen met anderen als je de gratis versie van Skype gebruikt... ...wil ik langzamerhand ook het gebruik van Skype afbouwen... ...en mijn videoconferencing verschuiven naar Google Plus Hangouts. Dat werkt ook probleemloos en niet alleen op mijn desktops... ...maar ook met de Hangouts app voor app, iPad en iPhone. Een ander groot voordeel van de Hangouts vind ik... ...dat je gemakkelijk en snel en bovenal gratis... ...met tot maximaal 9 andere mensen online kunt video vergaderen. Het kost 9 maanden, maar nu is de nieuwe Google Maps dus eindelijk uit het beta-stadium en de officiële Google Maps geworden. Je kunt nog wel terug naar de oude Google Maps, maar de nieuwe versie is de de facto standaard. Met de nieuwe versie van Google Maps is wel een aantal functies verloren gegaan. Zo kun je in de nieuwe Google Maps nog steeds geen HTML-code krijgen voor het embedden van een kaart of een punt op Street View of een bedrijfspanorama in je website. Daarvoor moet je dan toch nog overschakelen naar de oude Maps. Google heeft wel toegezegd een aantal functies alsnog in de nieuwe Google Maps te zullen inbouwen. In het verleden was ik altijd erg Google-minded, maar ik moet zeggen dat Microsoft inmiddels ook haar spullen goed op orde krijgt. Dat begon een tijd geleden, al toen Hotmail.com werd omgedoopt in Outlook.com, een naam die ik overigens een stuk professioneler vind klinken. Op het moment dat Google Apps voor bedrijven alleen nog maar beschikbaar was als betaalde service, ging Microsoft opeens een stuk sneller uitbreiden. Zo kon je de mail van je eigen domein via Outlook.com laten lopen als alternatief voor Google Apps en later bood Microsoft niet alleen Pop3 aan om je mail te benaderen, maar ook iMap. Daardoor kon je veel gemakkelijker de mailbox op al je apparaten actueel houden. Inmiddels biedt Microsoft ook al langere tijd commercieel Office 365 aan. Een online office suite met online versies van Word, Excel, PowerPoint enzovoort. Maar nog steeds biedt ze ook de service gratis aan onder Outlook.com. Voor online opslag was er altijd al SkyDrive. En bij SkyDrive kreeg je 7 gigabyte aan opslagcapaciteit. Inmiddels is die dienst vernieuwd en nu in de markt gezet als OneDrive. Daarbij krijg je nog steeds 7 gigabyte aan online diskruimte. Maar als je de OneDrive app voor je smartphone of tablet downloadt en installeert en je automatische backup voor je foto's instelt, krijg je nog eens 3 gigabyte aan online opslag erbij. Dat maakt dan al samen 10 gigabyte. En als je nu dan ook nog eens vrienden uitnodigt om OneDrive te gaan gebruiken, dan krijg je per vriend of vriendin ook nog eens een half gigabyte, oftewel 500 megabyte aan extra ruimte erbij, tot een maximum van 5 gigabyte. Het kost wat meer moeite dan met Gmail en Google Drive, maar uiteindelijk heb je dan net zoveel capaciteit, 15 gigabyte. Het is een keuze, zeker als je al Google gebruikt. Toch kan het handig zijn, een extra virtuele online drive... waar je 15 gigabyte aan data kunt parkeren. Al gebruik je het maar als tweede backup naast bijvoorbeeld Flickr. Bij deze laatste krijg je nog steeds 1 terabyte aan capaciteit. Daar kan natuurlijk geen andere service aan tippen. En mocht je nu ook je foto's opslaan op Google Drive... dan kun je die dus weer vrijmaken voor andere doeleinden. Even, enfin, de mogelijkheden zijn Legio. Gebruik je eigenlijk ook online opslagmogelijkheden... zoals Dropbox of SkyDrive of OneDrive? Of gebruik je wellicht andere diensten? En hoe of waarvoor? Laat het me weten onderaan de transcriptie van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl/slash 65. Zelf vind ik het in elk geval wel prettig dat ik twee plaatsen heb waar alle foto's die ik met mijn iPhone maak worden opgeslagen. Zo raak ik in elk geval niet snel iets kwijt en dankzij alle opslagcapaciteit kan ik nog lange tijd doorgaan met het gratis backuppen van foto's in de cloud. Nu ik het toch over backups heb: vorige week meldde ik je dat ik problemen had met de plugin BackWPUP, die al geruime tijd geen backups meer maakte. Ik heb toen twee backup jobs handmatig opgestart en nu zag ik afgelopen weekend dat er inmiddels weer automatische database backups worden gemaakt. Dat vond ik wel opmerkelijk, want toen ik op de site van WordPress controleerde wanneer de laatste versie was verschenen, toen bleek dat op 23 december 2013 te zijn. Dus het is niet zo dat er een programmeerfoutje in de plugin zat die nu is gefixt. Maar goed, ik ben weer blij en bovenal gerustgesteld dat de backups weer lopen. Nu nog even zien of de volledige backup ook vlekkeloos draait. Voor het geval je benieuwd bent hoe ik online storage gebruik. Tot nu, ik heb een aantal accounts die ik allemaal voor verschillende doeleinden gebruik. Ik maak voor alle WordPress sites die ik beheer een apart Dropbox account aan. Daarop worden de backups van de desbetreffende site met behulp van BackWPup opgeslagen. Standaard biedt Dropbox 2 GB, dus dat is voor veel sites wel voldoende. Ik stel de backups dan zo in dat er 15 database backups bewaard blijven, dus van de laatste 15 dagen. En 5 volledige site backups, dus van de laatste 5 weken. De database backup draait dus dagelijks en de volledige backup eenmaal per week. Verder heb ik nog een privé Dropbox die inmiddels een goede 14 GB is... dankzij diverse acties van Dropbox waarbij ik elke keer weer iets meer opslagcapaciteit kreeg. Deze Dropbox gebruik ik voor opslag van alle data waar ik altijd overal bij wil en moet kunnen. Zo heb ik alle apps op de iPhone en iPad die in de cloud iets kunnen opslaan zo ingesteld... dat ze dat op die Dropbox doen. Dit stelt me in staat om overal waar ik ben bijvoorbeeld met een actuele versie van blogposts... of andere documenten te werken. Ik maak ook voor diverse websites gebruik van Amazon S3... Al of niet in combinatie met CloudFront als Content Delivery Network en om backups van sommige websites op te slaan. Daarnaast heb ik een Google Drive van 125 GB. Ik gebruik Google Drive vaak voor de opslag van grote documenten zoals manuals of e-books. Ook heb ik Google Drive nodig om alle foto's van bedrijfspanorama's te uploaden naar Google Maps. En per Google Plus pagina krijg je ook nog eens opslagruimte om foto's te uploaden. Zal ik je iets verklappen? Ik gebruik de opslagruimte die ik krijg bij de Google Plus pagina van Reputatie Coaching als gratis Content Delivery Network, oftewel CDN. ...voor vrijwel alle afbeeldingen die ik op de site vertoon. Zo ontlast ik de webserver... ...en ik vind het ook nog eens een interessant experiment. Wil je daar meer over weten hoe ik dat doe, et ...reageer dan onderaan de show notes van deze podcast... ...op www.reputatiecoaching.nl Slash 65 Iedereen weet dat Google ooit is begonnen... ...met het bepalen van de posities van webpagina's... ...in de zoekresultaten... ...op basis van inkomende links... ...naar de desbetreffende pagina... ...in relatie tot uitgaande links enzovoorts. Ik zal je niet vermoeien met het initiële algoritme. Maar... Google heeft door de jaren heen veelal op adequate wijze de kwaliteit van de zoekresultaten aanzienlijk verbeterd... ...in de ogen van veel internettes, maar weer minder in de ogen van de Black Hat SEO-experts. Deze laatste zagen hun pagina's namelijk wegzakken naar de eeuwige magneetvelden... ...waardoor hun inkomsten tot om en nabij het nulpunt werden gereduceerd. Met Kuts van Google bracht afgelopen week een video uit waarin hij vertelt over een interessant experiment dat Google heeft uitgevoerd. De specialisten van de zoekgigant hebben onderzocht hoe de zoekresultaten eruit zouden zien als Google het hele mechanisme van inkomende links naar content op het web overboord zou zetten. De video heb ik in de show notes opgenomen. Met verteld dat Google geen dergelijke versie van de zoekmachine toegankelijk heeft voor het grote publiek, maar intern doen ze wel eens dit soort experimenten. Het resultaat is tot op heden telkens verrassend, namelijk de resultaten zouden er een stuk slechter uitzien. Ondanks de spam die er nog steeds is op internet, zijn backlinks nog steeds een belangrijke maatstaf voor het bepalen van kwalitatief goede zoekresultaten. Dus de komende tijd zal Google niet zo 1, 2, 3 de ranking omgooien waarbij backlinks totaal worden genegeerd. Het verdienen van backlinks blijkt dan ook nog steeds een belangrijke zaak. Dat houdt dus in dat je niet moet proberen zoveel mogelijk irrelevante links naar je content te creëren, maar dat je kwalitatief goede content moet blijven produceren die door mensen wordt gewaardeerd en gedeeld. Partiel zal men de content dan delen op social media en deels ook door middel van links naar je content. Zo verdien je je backlinks op een manier die Google graag ziet, het zogenaamde link earning. Eerder deze podcast had ik het al over de Google Glass. Deze bril van Google is nog niet voor het grote publiek beschikbaar... maar alleen voor de zogenaamde Google Glass Explorers. De bril is sowieso nog niet in Nederland te koop, in de winkels en ook nog niet online. Als je hem online wilt kopen, dan moet je een Amerikaans adres hebben... en aan nog een aantal andere eisen voldoen. Inmiddels is er al wel een nieuw woord ontstaan... dat van toepassing is op mensen die niet respectvol omgaan met Google Glass. Deze mensen worden toepasselijk Glassholes genoemd. Om niet te worden bestempeld als een Glasshole... ...heeft Google een lijst van do's en don'ts gepubliceerd. Ik vond het wel leuk om ons die als laatste topic van deze podcast met je te delen... ...zodat je ze alvast kunt laten bezinken tot de Google Class naar Nederland komt. Wat je wel moet doen, de do's. Verken de wereld om je heen. Glas geeft je meer controle over de technologie... ...en stelt je in staat om de wereld om je heen beter te beleven. Organiseer een hangout met je vrienden... ...vraag de wandelroute naar een fantastisch nieuw restaurant... ...of ontvang een update van een vertraagde vlucht. Een tweede doel. Doe je voordeel met de Glas spraakcommando's. Want dankzij glas heb je, je handen vrij en kun je andere dingen doen. Zoals golven, koken of jong leren. Het is ideaal als je de precies hoeveelheid water voor je recept moet hebben. Of als je een foto wilt nemen vanuit een bijzonder perspectief. Een derde doel. Vraag toestemming. Als je per feestje of in de kroeg alleen vanuit een hoekje staat te staren naar mensen. En hen opneemt, maak je niet echt vrienden. De camera in glas is niet anders dan die in een smartphone. Dus gedraag je alsof je een foto met je telefoon zou nemen. Vraag dus toestemming als je foto's wilt maken of video wilt opnemen. Nog een doel. Gebruik de screenlock. De schermbeveiliging van glas werkt als die van je mobiele telefoon. Het beschermt je glas tegen ongeoorloofd gebruik door anderen. Als je ooit je glas verliest of als die wordt gestolen, kun je glas op afstand uitschakelen en wissen. Het enige dat je ervoor moet doen is naar je MyGlass pagina gaan met je browser of de MyGlass app op je telefoon. En de laatste doel: wees een actieve Glass Explorer. Het Explorer programma is opgezet als een plaats waar explorers ervaringen kunnen uitwisselen, content kunnen delen en kunnen communiceren met het Glasteam. Afgelopen jaar is het heel succesvol gebleken dankzij de fantastische groep Explorers. Doordat zij constant hun omgeving en ervaringen delen, kan Google Glass verder verbeteren. Dan wat je niet moet doen, de don'ts. Als eerst een glass-out. Glass is gemaakt voor korte stukjes informatie en interactie die je in staat stellen om snel terug te keren naar de dingen die je leuk vindt om te doen. Als je merkt dat je langere tijd naar het prisma zit te staren, dan ziet dat er raar uit voor je omgeving en de mensen om je heen. Ga dus niet Lord of the Rings lezen op glas of andere dingen doen die je beter en handiger op grotere schermen kunt doen. Een andere don't. Glas blootstellen aan extreme activiteiten. Glas is namelijk een stuk verfijnde technologie, dus gebruik je gezonde verstand. Waterskiën, duiken of boksen met glas op zijn wellicht niet zulke goede sporten of activiteiten om glas te gebruiken. En draag glas en ga ervan uit dat je totaal genegeerd wordt. Wees eerlijk, je zult vragen krijgen. Blijf geduldig en leg uit dat glas qua functionaliteit veel lijkt op een smartphone, qua camera, kaarten, mail, etc. Ontwikkel ook je eigen etiketten. Als je bang bent dat iemand je romantisch etentje verpest door een vraag over je glas, doe hem dan gewoon af en berg hem op. En als laatste, wees geen glasrol. Respecteer anderen en raak niet geïrriteerd als mensen je vragen stellen. Blijf beleefd en rustig en onthoud dat je tot een korte demonstratie vaak al snel veel goed wil en begrip kweekt. In omgevingen waar je geen camera's mag gebruiken en niet mag fotograferen, gelden dezelfde regels voor glas. Als iemand je vraagt om je telefoon uit te zetten, moet je ook je glas uitschakelen. Als je, je niet aan de regels houdt, verpest je het imago van glas en ook dat van andere explorers. Met deze interessante video van Metcuts en de tips om te voorkomen dat mensen jou een glashol vinden, komen we dan weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel, help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook of geef een plus 1 op Google. Het zou helemaal super zijn als je bericht achterlaat op iTunes of op LinkedIn. Als je een vraag of probleem hebt met betrekking tot je online reputatie... ...of de vindbaarheid van je website... ...kun je reageren onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl-65. Of je kunt een mailtje sturen naar podcast.reputatiecoaching.nl. Als je dat te lastig vindt of als je de podcast beluistert terwijl je in de auto zit... ...en je hebt een acute vraag... spring dan de boodschap in op de Reputatiecoaching hotline op nummer 084-883-1556.